Zit van der Linde met het nos journaal. De Russische journalist Ivan Kolunov zit niet meer in de cel. De rechter heeft hem huisarrest gegeven en dat betekent dat hij zijn rechtszaak thuis in relatieve vrijheid af mag wachten. Kolunov werd donderdag gearresteerd. Volgens de politie zaten er drugs in zijn rugzak. In zijn huis werden ook verdovende middelen gevonden. Collega's en andere Russische journalisten zeggen dat Kolunov erin is geluisterd door de politie... omdat hij voornamelijk over corruptie in de Moskouse politiek schrijft. Er hangt hem een celstraf tussen de 10 en 20 jaar boven het hoofd. In Terneuze is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde volgens getuigen bij een overval op een Poolse supermarkt. Twee verdachten zijn nog op de vlucht. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.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 Noorwegen is in het WK voetbal in Frankrijk begonnen met een eenvoudige overwinning op Nigeria. In het stadion van Rijn wonnen de Noorse vrouwen met 3-0. In groep B won Duitsland eerder vandaag nipt van China. Dat werd 1-0 en Spanje-Zuid-Afrika eindigde in 3-1.